1 uur. Het NOS Journaal. Gert Kluk. Kritiek op manifest hoogleraren over winning schadigas. avocado: 6 miljard bezuinigen, is einde sociaal akkoord. En overlast in Singapore, de bosbranden, nog niet voorbij. Het weerperiode met zon. In Limburg kan een buitje vallen. Vanmiddag heeft bewolking de overhand en valt de buien geregen. Het wordt 16 tot 20 graden. En verder waait er een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee mogelijk zelfs even hard. Morgen buien en in het westen en zuidwesten ook onweer. Er is ook wat zon, het blijft flink waaien. En met 16 of 17 graden is het koel. Cool. En ook na het weekend koel cool en wisselvallig. Een groep van 54 hoogleraren spreekt zich vandaag in een manifest uit... tegen de winning van schaligas. Hoogleraar Milieukunde Klaas van Egmond is een van de ondertekenaars. En hij vertelt wat de grote bezwaren zijn. Drie bezwaren. Punt 1 is de milieuschade erg groot. Dat geldt wel voor de ondergrond. Het drink drinkwaterbedrijf Vitens heeft al daarvoor gewaarschuwd dat er dus uh, lek naar drinkwater kan optreden. Dat gebeurt trouwens ook in de Verenigde Staten. Daarnaast is, het, bovengrond is de bovengrond is de implicatie erg groot voor het landschap. Je moet om de 500 tot 1000 meter moet je een boorinstallatie neerzetten in beide richtingen. Dat heeft dus erg veel betekenis voor het landschap. In de tweede plaats is het hier dieper boren geblazen dan in de Verenigde Staten, waardoor het hier minder oplevert. We zouden zo'n uh, 10 jaar langer met ons aardgas kunnen. En dat zou opbrengen op de lange termijn van 20 à 30 miljard. Nou, dat bedrag dat geven we op een zondagnamiddag ongeveer uit om een bank te redden. Dus dat is uh, niet zoveel. En in de derde plaats uh, houdt het ons af van de echte omschakeling naar duurzame energie. We zijn in de SER op dit ogenblik bezig met een energieakkoord. En dat moet dan voor begin juli een akkoord opleveren tussen verschillende partijen voor duurzame energie. 60% uh, in 2020. En uh, die fossiele uh, verslaving aan uh, uh, energie houdt ons eigenlijk... Af van uh, wat we moeten doen, de omschakeling naar echt duurzame energie. om daarmee het klimaat, klimaatprobleem te kunnen aanpakken. Ja, ook leren Milieukunde Klaas van Egmond, een van de ondertekenaars van het manifest tegen het winnen van schaliegas in Nederland. Een tegengeluid, René Peters, houdt zich bij het onderzoeksinstituut TNO bezig met gastechnologie. Goedemiddag, meneer Peters. Goedemiddag. U heeft zelf ook veel onderzoek gedaan naar de winning van schaliegas. Kunt u zich vinden in de bezwaren die net zijn opgezond? Nou, er zijn een aantal bezwaren die natuurlijk terecht uh, opgemerkt worden, omdat wij in uh, Europa toch op een andere manier schalie gaan willen winnen dan in Amerika. Uh, de risico's van uh, milieu-impact, die moet je zorgvuldig onderzoeken. Dat moet je doen voordat je gaat boren en uh, frekken. Dat gebeurt ook in uh, Nederland en in Europa. Um, uh, desondanks 20, 30 miljard opbrengsten lijkt me toch wel de moeite waard om daar zorgvuldig naar te kijken. En eh, het, andere, het laatste punt dat gemaakt wordt rondom duurzame transitie, wat denk ik daar heel belangrijk is om te realiseren dat gas daarin ook een belangrijke bijdrage kan leveren. Omdat gas in de balancering van eh, zon en wind op het moment dat die niet beschikbaar zijn een hele belangrijke rol speelt. En bovendien is gebleken in Amerika dat de totale emissies van CO2 ten gevolge van de transitie van kolen naar gas enorm zijn afgenomen. Dus eigenlijk kan schaliegas daar een bijdrage leveren... aan het reduceren van de CO2-uitstoot. Maar zegt u nu eigenlijk dat de winning van schaliegas lang niet zoveel uh, milieuproblemen veroorzaakt... als uh, hoogleraar van Egmond net zei? Nou, wat heel belangrijk is te realiseren... is dat het in Nederland helemaal nog niet is vastgesteld... om die milieurisico's die zijn genoemd in het manifest... of die ook werkelijk kunnen optreden... Bijvoorbeeld het uh, produceren van zwaardere metaal uit de diepe ondergrond. dat kan pas worden vastgesteld als je ook werkelijk die ondergrond het geanalyseerd via een proefboring. En het is helemaal nog niet bekend of dat in Nederland wer werkelijk in die schalielaag op zit. Dus daarvoor pleiten wij wel voor een proefboring. om die risico's veel beter in kaart te brengen. en vast te stellen of het schaliegas in Nederland ook werkelijk in dat soort volumes aanwezig is. Maar zegt u nu eigenlijk dat het manifest niet wetenschappelijk gefundeerd is? Nou, wat mij opvalt is dat het manifest ondertekend is door hoogleraar duurzame energie, management en milieumanagement. Ik snap hun zorg uh, uh, en ze hebben natuurlijk een terechtpunt dat je goed moet kijken naar de risico's en de mogelijke milieuimpact. Ik denk wel dat we in Nederland met 50 jaar olie- en gaswinning voldoende kennis van ondergrond hebben... en ons bewust zijn van uh, het beheersen van risico's, dat we dat soort risico's uh, ook uh, werkelijk vooraf... ...goed kunnen in kaart brengen, maar ook methodieken kunnen toepassen die dat risico beperken. Maar stel voor dat het allemaal goed gaat, dan nog zeggen ze voor 15 tot 20 jaar heb je dan extra aardgas... Of ...haal je naar boven. Waarom al die moeite en die eventuele milieuschade? Nou, dat is omdat het alternatief is dat we over 10 jaar gas moeten gaan importeren als Nederland... ...omdat we ons Groningenveld leeg loopt... En we dan mogelijk gas, gas uit Rusland zouden moeten gaan importeren. En ook daar heeft een recente studie van de Universiteit van Utrecht laten zien dat er meer emissies vrijkomen met het transport van dat gas uit Rusland dan er mogelijk uit schaliegaswinning in Europa zou kunnen vrijkomen. Dus het alternatief is ook niet zo heel aantrekkelijk. René Peters, dank u wel voor deze toelichting. René Peters, bij het Onderzoeksinstituut Eno houdt zich bezig met gastechnologie.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 En ja, maar, wat, u en maar u bent u, bent, maar bent u ik, als een van de twee kandidaatvoorzitters, dus ja, ik neem namens of, de FNV of, ik, ben, ik ben niet gekozen, nee, nee, nee. De enige die dat uh, uh, volmondig kan zeggen is Ton Heert, want die heeft het mandaat en uh, uh, ik had maar 40 procent. <lacht> nou ja, wat zei Ton Heert, de FNV-voorzitter? Hij noemde de aankondiging van het kabinet van de extra bezuinigingen van 6 miljard eerder deze week al een slecht plan. Veertien bedrijven in Indonesië worden door de autoriteiten tegen het licht gehouden... op verdenking van brandstichting in de bossen van Sumatra. Al dagenlang veroorzaken deze bosbranden in Indonesië... grote rookoverlast in Singapore en Maleisië. In Singapore-correspondent Michel Maas. Michel Maas, wat is de stand van zaken? Hoe erg is het? Uh, nou, vanochtend was het vreselijk. Het was uh, zeer gevaarlijk. Uh, er was helemaal geen zicht meer. Mensen konden niet verder kijken dan uh, misschien 50 meter. En... Uh, Vanmiddag is het ineens opgeklaard. De wind is gedraaid en de smog waait nu voorbij aan uh, Singapore. Tenminste, de eerste smog. Het is nu zover opgeklaard dat heel veel Singaporezen zelfs uh, het huis zijn uitgekomen... waar ze drie dagen binnen hebben gezeten. En nu uh, vlug even de luchtjes scheppen en uh, buitenshuis wat gaan eten. Ja, en is het definitief overgewaaid of valt dat nog niet te zeggen? Nee, dat valt nog niet te zeggen. Want uh, zo snel als vanmiddag de smog verdwenen is... Uh, zo, kan, zo snel kan hij vanavond ook weer terugkomen. Dus uh, mensen lopen hier ook nog steeds met mondkapjes op. En ik moet zeggen, ik loop hier zelf uh, nu even rond. En ik krijg ook al last van een, uh, een rauwe keel en een beetje brandende ogen. En uh, dit is nu, uh, en nu is ze nog op zijn best, zeggen ze. Veertien bedrijven worden door de autoriteiten in Indonesië... nu onder de loep genomen op verdenking van Brandstichting. Eerder van de week in, leek Indonesië nog het probleem te bagatelliseren. Uh, zijn ze van gedachten veranderd daar? Ja, ze hebben steeds gedaan alsof dit een natuurverschijnsel was... terwijl iedereen wist dat die branden zijn aangestoken. En de druk vanuit onder andere Singapore, maar ook andere landen op Indonesië... om deze zaak nu eens goed te onderzoeken, die is zo groot... dat ze niet anders kunnen dan inderdaad als een keer... die bedrijven die hierachter zitten te gaan aanpakken. Of in ieder geval te beloven dat ze die gaan aanpakken. Want of dat gaat gebeuren, dat moeten we natuurlijk nog afwachten. Ja, want ze stichten die branden om hun plantages uit te kunnen breiden, hè? Ja, ja, want ze, kunnen, ze hebben palmolieplantages, maar die, eh, om die uit te breiden moeten ze bos omkappen. En dat mag niet. Dat is verboden tegenwoordig. Het enige wat ze kunnen doen is dat bos in brand steken. En als het eenmaal plat gebrand is, dan is het weg. Dus dan kunnen ze ongehinderd hun plantages uitbreiden. Gesteld dat Indonesië echt werk maakt van deze kwestie, is het dat makkelijk te bewijzen, die brandstichting? Uh, nou... Ze, ze zeggen al jaren dat ze er wat aan gaan doen en dat ze er wat aan zullen doen. En al jaren komt daar heel weinig van terecht. Dus we uh, moeten kijken of dat nu wel gaat lukken. Het kan zijn als de druk vanuit het buitenland groot blijft en vooral als Singapore erachter blijft duwen. dat er nu inderdaad toch een paar schuldigen zullen worden aange, a, a, aangewezen. Maar of dat meteen een einde maakt aan deze jaarlijkse bosbranden, dat valt nog te bezien. Correspondent Michel Maas, dankjewel. Dit is het LOS-journaal met Gert Kluk. De woordvoerder van de Zuid-Afrikaanse president Suma heeft bevestigd dat de ambulance die Nelson Mandela twee weken geleden naar het ziekenhuis bracht, onderweg pech kreeg. De Amerikaanse tv-zender CBS kwam eerder vandaag met dit bericht. En door die auto pech moest de ernstig zieke voormalige Zuid-Afrikaanse president 40 minuten wachten voordat er een nieuwe ambulance kwam die hem verder kon brengen. Een pijnlijk incident. Correspondent Ellis van Gelder. Iedereen hier in Zuid-Afrika ja, is daar toch wel over verbaasd dat zoiets gebeurt. Maar ja, blijkbaar kan echt iedere ambulance auto pech krijgen natuurlijk. Zelfs als het om Mandela gaat. Uh, er is wel nu direct een officiële verklaring uitgestuurd uh, door uh, de regering. En die hebben dus inderdaad bevestigd dat hij 40 minuten heeft stilgestaan in de winterkaal. Dat ze toen heel snel een nieuwe legerambulance hebben gestuurd. En een gewone ambulance, zodat er in ieder geval twee ambulances waren. Uh, ja, en dat hij in ieder geval geen gevaar heeft gelopen in die 40 minuten uh, dat hij daar heeft stilgestaan. De afgelopen week hoorden we niks officieels over de gezondheid van Mandela. Tot vandaag. Daarin staat nog steeds dat het uh, nou ja, serieus is, maar dat, wel dat het niet stabiel is en dat het vooruit gaat. We hebben ook eerder deze week gehoord van een kleinzoon van Mandelen dat het goed met hem gaat. En die zei zelfs dat er kans op is dat hij naar huis gaat. Uh, maar dat reportage van CBS, die Amerikaanse zender, die dus ook met het nieuws kwam over die ambulance die zegt dat het eigenlijk helemaal niet zo goed gaat met Mandela. Dat zijn lever en zijn nieren nog maar 50% werken. Ja, dat hij zijn ogen al dagenlang niet geopend heeft. Uh, daarbij moet ik wel zeggen dat dat bericht niet bevestigd is... en dat het ook gebaseerd is op een uh, anonieme bron van CBS. Correspondent Alice van Gelder. De politie heeft op een feest van motoclub Dara in Heerlen... vijf mensen opgepakt. Verder is 7.000 euro aan openstaande boetes geïnd. en zijn enkele steekwapens in beslag genomen.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 De vrouw lag te slapen toen de kinderen haar autosleutels pakten. Ze gingen er daarna vandoor in de automaat. De jongen van zeven had wel gelet op de veiligheid. Hij had zijn gordel omgedaan en zijn broertje in het kinderzitje achterin gezet, zei hij tegen de politie. Ik begreep inderdaad dat, uh, dat ze wel in de gordel zaten. Maar het is natuurlijk een heel bijzonder verhaal. Uh, de jongens die zijn gelukkig ongedeerd gebleven. Er is een goed gesprek met ze gevoerd en ze zijn gelukkig weer veilig thuis. In Rosmalen wordt vandaag het grastennistoernooi afgesloten met de finales. Straks komen de mannen in actie, nu de vrouw op de baan. Mark Brassen volgt de partij tussen de Belgische Kirsten Flipkens en de Roemeense Simona Halep. Mark, goedemiddag. Voor de ja, finale tot nu toe. Nou ja, misschien hoor je de muziek. En dat is uh, ja, rond een tennisbaan niet zo'n heel goed teken. Het is meestal een teken dat er niet gespeeld wordt. Alleen als Robin Haase speelt, dan hoor je muziek terwijl er wel gespeeld wordt. Maar daar een die korte metten mee. Ja, het is gaan regenen hier uh, bij een stand van 5-4. In het uh, voordeel van Simone Halep, de Roemeense, in de eerste set. Uh, zeil is even over de baan geweest. Uh, mensen van het center af. paraplu's werden opgestoken. Nou, die zijn gelukkig nu weer ingeklapt. Het zeil is weer van de baan. Dus uh, ik verwacht dat ze binnen 10 minuten een kwartiertje deze finale kunnen hervatten. Finale tussen de Belgische Kirsten Flipkens en dus die genoemde Simone Halep uit Roemenië. Die had een bliksemstart, kwam 3-0 voor. Ja, daarna kwam Flipkens wat beter in de wedstrijd, kwam terug tot het 3-2. Maar Simone Halep die hield in die eerste set wel dat, dat kleine voorsprongetje hield ze vast. Het werd 5-3 in het voordeel van de Roemeense. Flipkens ging serveren, kreeg twee breekkansen tegen. Meteen ook twee setpoints voor Simone Halep. Nou, Die wisten ze niet te benutten. Het werd 5-4 ja, en toen gooide de regen een roet in het eten. De baan wordt nu droog gemaakt door de groundsman hier. Nogmaals, 10 minuten, kwartiertje hoop ik dat Kirsten Flipkens en Simone Halep de baan weer opkomen om deze finale te vervolgen. Rosmalen ligt dicht bij België. Zijn er veel Belgische supporters? Ja, de hele week al. Veel, veel Belgische fans. Kirsten Flipkens zelf woont hier maar op zo'n drie kwartier rijden van Rosmalen vandaan. Die is wel eens rijdt ze op en neer. Maar wat goed voor haar is om te zien, is dat er inderdaad veel fans van haar ook in de auto zijn gestapt, eigenlijk de hele week. Ook op een neer rijden eh, en tussen België en, en Rosmalen om aanwezig te zijn. Niet alleen bij de partij van Flipkens veel Belgen. Ook bij Xavier Malice bijvoorbeeld. Die gisteren in de halve finale verloren in het mannentoernooi. Hebben we toch altijd wel veel Belgen op de tribune gezien. Maar goed, die hebben tot nu toe Flipkens nog niet echt eh, ja, tot grote hoogte kunnen stuwen. Om het zo maar eventjes te zeggen. De aanmoediging werd nog niet echt geholpen. Ze staat dus vijf 4 achter. En ik moet ook zeggen dat die Halep ja, de betere speelster is. Dankjewel Mark Brasser. Er is verkeersinformatie bij de AWB Jon Bakker. Met behoorlijk wat files, alles bij elkaar, 30 kilometer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, bij werkzaamheden bij Bunschoten 6 kilometer. En richting Amsterdam bij Muiden-Oost, 3 kilometer. Door werkzaamheden op de A9 van Diemen naar Alkmaar, bij Aalsmeer, 3 kilometer. A27 vanuit Breda naar Utrecht, tussen Nieuwendijk en Lexmond, 10 kilometer. Er staat er een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Op de A27 vanuit Almere naar Breda, bij Utrecht Veemarkt, 4 kilometer door werkzaamheden. En voor de brug bij Gorkum, nog eens 3 kilometer. Dan nog de werkzaamheden op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht, bij Venraai 2 kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending, kritiek op de winning van schaliegas is onterecht, zegt een onderzoeker van het TNO. De advocaat benoemt 6 miljard bezuinigen het einde van het sociaal akkoord...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 Ross in bedrijf. Bas van der Dames en heren, goedemiddag en welkom bij Ross in bedrijf. Het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. Waarin ik elke zaterdagmiddag terugblik met twee gasten op het economisch nieuws van de afgelopen week. Vandaag zijn dat aan tafel Gerard van der Aast, bestuursvoorzitter van Technisch Dienstverlener Imtech. Welkom meneer van der Aast. En hier ook aan tafel zit Jeroen van der Veer, voormalig CEO van Shell, tegenwoordig ja, commissaris bij ING Views, is hij presidentscommissaris zelfs en eh, commissaris bij het concertgebouw en doet nog allerlei andere dingen, speeches. Overal komen we, komen we Jeroen van der Veer tegen. Welkom. Dank je. Meneer van der ja, Aast, CEO van technologieleverancier Tech. Er zijn rustige banen te bedenken, lijkt me, deze, deze tijd. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. ja. Dus, uh, <laughs> er gebeurt nogal eens wat. Zelf deze week een onderzoek naar buiten gebracht. Een forensisch rapport, kan je bijna noemen, naar de Pools-Duitse fraude... die het bedrijf bijna de nek kostte Meer dan 400 miljoen euro is simpelweg weg. Witte, boordencriminaliteit criminaliteit in Optima Forma, zou je kunnen zeggen. Twee directeuren, 31 andere sleutelfiguren. Die kozen tijdig het hazenpad, namen de boekhouding mee. Het was een dubbele boekhouding. Bedrijfsauto's ontsloegen zichzelf, kregen daardoor ook nog eens een ontslagbonus. En nu is het puinruimen voor de man die sinds 27 februari uh, op de stoel van CEO zit. Uh, voordat die fraude naar buiten kwam, 1 januari 2013... kwam u in de raad van bestuur van het bedrijf. Was dat toen al uh, te voorzien dat u aangenomen werd om puin te gaan ruimen? In het geheel niet. Ik was uh, hier niet van op de hoogte. Ik had er totaal geen weet van. Sterker nog, ik ben de eerste maand gewoon op reis geweest... om mij uh, bekend te maken met, uh, met Imtech. Mm -hmm. Wat doet het bedrijf, uh, wat doen we met z'n allen... En, uh, daar is een abrupt einde aangekomen begin uh, februari... toen uh, de, de eerste signalen naar buiten kwamen en ook het eerste persbericht. Precies. Nou, dat leidt dan natuurlijk tot het omvallen van de CEO en de CFO... van de brug Gernerweg. U neemt een stokje over. Je komt op dat moment inderdaad met een, een kast die je open doet... waar een volledig begraafplaats uitvalt, hè? Nou, er vielen inderdaad wat lekker uit de kast. En ja. Uh, ja, We hebben vervolgens maar in kaart gebracht wat er allemaal... Uh, uh, aan de hand was. Uh, het was uiteraard zo dat de eerste prioriteit was het opstellen van een jaarrekening. Hm. En dat heeft een aantal maanden geduurd. Daarvoor moet je inderdaad een heleboel onderzoeken doen. En we hebben vervolgens ook besloten om het resultaat van die onderzoeken... allemaal te publiceren. Ja. En dat is deze week dinsdag gebeurd. Precies. Uh, als, dat, als u dat rapport zo inkijkt... Uh, ik kan me voorstellen dat je daar niet blij van wordt... maar zijn alle lekken boven? Alles wat er is onderzocht en alles wat wij weten... hebben we naar buiten gebracht. Mm. En uh, we hebben zeer grondig naar de onderneming gekeken. Niet alleen in Duitsland en Polen. Maar als zoiets speelt, dan ga je natuurlijk door hele onderneming door. Ja. En hou je alles eens, uh, op z'n kop. En alles wat we hebben gevonden uh, staat in het rapport en in onze jaarrekening. Even nog naar het vorige bestuur. Ze zeiden, hè, prachtig, het gaat hartstikke goed in Duitsland en ook in Polen. Maar met name in Duitsland winstnoteringen van twee, nee, twee, twee man normaal, dan normaal. En dan de rest in de, in de bouwsector. Heeft het u niet verbaasd dat ze nooit achter de oor hebben gekrapt... en gedacht van hoe kan het? Het gaat in de sector slecht. Binnen ons bedrijf gaat het ook niet over de hele linie goed. En hier gaat het buiten goed. We hebben een outperformer te pakken. Nou, de voormalige raad van het bestuur was niet betrokken... of hij uh, had ook geen weet van alle fraude in Duitsland en Polen. Nee, maar die zagen wel fantastisch mooie cijfers. Ja, dat is één ding. Maken. En wat ook in ons rapport staat... is dat uh, er natuurlijk ook uh, daarnaast wel wat andere zaken mis waren. En dat is toch wel wat gebrekkige uh, controlemechanismes. Hm. En uh, business control, zoals dat heet, en risicomanagement... Uh, wat niet op orde was. En er heerste ook binnen de onderneming... toch een voornamelijk goed nieuwscultuur. Ja. Dat is significant. Dat zegt dan iets over, de, over het bestuur. En CFO wordt er geacht om risicomanagement in zijn portefeuille te hebben... en goed te kijken wat er gebeurt? Dat is correct. En uh, we kunnen constateren dat uh, dit soort zaken uh, uh, ja, een hele tijd uh, is... Uh... Hm heeft voortgeduurd zonder dat het is opgemerkt. Pagina 8 van het FD staat een mooi fotootje van u vandaag. We gaan er alles aan doen om onze centen terug te krijgen. U wordt gequote. Imtecht op van naast wil schade als gevolg van fraude verhalen... en de koers van Imtecht daalde deze week met een derde. Dat is dan nog even de uitsmijter erbij. Maar ja, we nee. gaan er alles aan doen om de centen terug te krijgen. Ja, nee, kijk, we zijn, wij zijn benadeeld. Ja. Wij zijn benadeeld, we zijn opgelicht voor een deel. En ja. Ja, ik zal er alles aan doen om de centen terug te krijgen. Ja. En in hoeverre dat gaat lukken, dat zullen we dan gaan meten. Meemaken. Maar uh, natuurlijk doen we dat. We praten straks nog even verder. Even nog een laatste vraag. Eerder was u CEO, CEO bij Volker Wessels. Uh, Vroeger het voormalige voor, Volker Wessels, Stefan. Uh, u kunt de tijd nog herinneren. Herman Hazewinkel die daar voor de commissie zijn zat. Uh, in hoeverre heeft u ervaringen die u daar heeft opgedaan... zijn die nu te nut bij dit bedrijf waar puin moet worden geruimd? Nou ja, ik heb een, een, al flink wat jaren achter de rug in bestuursfuncties. Ja. Uh, ik heb natuurlijk ook wel hier en daar eens een crisis meegemaakt. Ja. Uh, maar niks in vergelijking met wat we nu uh, meemaken. En het is natuurlijk ook nogal wat. Ja, nou, iedere CEO die krijgt zijn eigen crisis, uh, Ook aan tafel Jeroen van de Veer. Ik hoef maar het woord reserveschandaal te roepen. En ik denk dat er uh, een extra kopje koffie bij moet. Als u dit zo hoort uh, met, met Integ, Leest u dat met, uh, met, met verrukking, met verbazing of met afgrijzen? Um... Wij zeiden hier net in het voorgesprek toen we met elkaar zaten... dat het inderdaad eh, dacht aan de tijd toen wij dus die reserve speciaal moesten afboeken. ja Als CEO komt dan heel veel op je af. En dat gaf meneer Van Aalst ook aan. Je hebt enerzijds dus de, eh, het probleem, om zo te zeggen... jaarvergaderingen moeten uit, er zitten bepaalde data aan. Maar wat natuurlijk ook heel belangrijk is, het bedrijf moet hervoeren. Je hebt dus natuurlijk duizenden mensen in allerlei landen die, die denken, wat betekent dit niet alleen ja. voor het bedrijf... maar wat betekent het ook voor mijn positie. Ja. Dus er komt echt veel op je afzetten. Ja, absoluut. Even, even, naar de, even nog het, het, het lichten van 2004 tot 2009. CEO van Shell, tot een maand geleden niet uitvoerend bestuurslid van Shell. Non-executive board member. Dat kennen wij toch helemaal niet? Dat is een soort, het hangt tussen one-tier en two-tier, of niet? Nee, nee het is, het is, Shell is een one-tier-boord... Mm -hmm. Na de reorganisatie die we in 2004 zijn begonnen. Ja. Je kan het vergelijken met een commissaris met een aantal extra taken. Ja, maar stuurt hij dan echt operationeel mee, of niet? Nee, ja, je zit iets korter op de strategie... maar ja. over het algemeen wordt het verschil tussen one-tier en two-tier board... dus tussen non-executive director en commissaris, wordt overdreven. Hm. Ik denk dat het primaire verschil zit tussen die twee systemen... waarvan het one-tier board dus het Engelse of het Amerikaanse ja. systeem... dat de chairman... Eigenlijk veel actiever bij het bedrijf is betrokken dan mm -hmm. de president, de commissaris. Maar voor de gewone commissaris, voor, voor de gewone non-executive director, ja, is het verschil helemaal niet zo groot. Niet zo groot. Oké. Okay. Uh, 42 jaar gewerkt hè, voor, uh, voor de grote Shell. En nog steeds met trots uh, over het bedrijf. We hoorden dat net voor de uitzending al eventjes. Want uh, nou, er gaan allemaal dingen gebeuren weer bij Imtech. Dat zullen we nog maar niet loslaten, denk ik. Mag nog niet, hè? Nee. Nee. Ja, wellicht komt er nog wel kwaliteit van Shell bij, werd er gericht werd er ja. door Van de Veer. Tegenwoordig commissaris bij Philips I.N.G. Ik zei het al even in het Concertgebouw. En per 1 juli voorzitter van de Raad van Toezicht van de TU Delft. En zelf een Delftenaar, volgens mij. Ja, ja. Dat is wel een honkvast mens, Jeroen van der Veer. Hè? Ja, ik, ik vind dat, eh, met name dat Delft, daar kan ik me echt op verheugen. Want mm -hmm. ja, wat gebeurt er? Ik kwam op mijn 17e daar aan, op zo'n universiteit. En dan, ja, wat weet je van de wereld? Hè? Wat, wat weet je überhaupt? En dan verlaat je Delft, dus een aantal jaren later. Ja, dan voel je jezelf eigenlijk bereid om de wereld in te trekken. Je denkt ook dat je iets kan later blijft hij nog open bijleren. Kan. Maar het is natuurlijk toch wel heel bijzonder. Ja, ja, en daar uh, ben ik dus, ik ben Delft heel dankbaar. Mm. Dus ik hoop dat ik daar, ja, het voelt als, uh, ik hoop dat ik deze kan terugdoen. Ja, Oké. Okay. Is daar ook het zaadje gelegd, dan wordt er misschien weer geplant. Uh, sustainability. Er ja, komt, komt een energieakkoord nu, komende maand. Uh, u stond bekend als Groene Jeroen, de man die die sustainability duurzaamheid in het bedrijf wist te brengen. In het akkoord staat dat we voor 16% hernieuwbare energie in 2020 moeten gaan maken in Nederland, om meer afkomst. Uit het plaatsen van de windmolens. Het is uw vakgebied, hè? Sustainability geboren zo'n beetje. Gaat dat lukken? Halen we dat? Ik dus het denk is dat nogal uh, wel. dat is een opgave. Nou, ik denk dat er een aantal logische dingen uit het ser uh, akkoord kunnen komen. En dan natuurlijk hopen dat dat ook ingevoerd wordt. Hè? Ja. Want uh, als je afspraken maakt, dan moet dat ook omgezet worden in daden. Het eerste is dat je zou kunnen zeggen: we hebben een aantal oude kolencentrales. Die geven dus veel CO2. Mm -hmm. Die op zich zijn kolen op dit moment vrij goedkoop. Dat is een heel ander debat, maar ze geven veel CO2. Ja. Maar je zou met degene met de die dus elektriciteit maken op basis van kolen... zou je kunnen zeggen, stel dat we een aantal van die oude centrales dichtdoen in Nederland... dan komen we jullie te hulp bij nieuwe centrales. Met name ook als je daar veel biomassa bij stookt... om daar de kolenbelasting weg te halen of te verminderen. Ja. Dat is voor die bedrijven aantrekkelijk, want een belasting betekent in feite... dat je dan duurder werkt dan in het buitenland. Mm -hmm. Nou, dat is één lijn. Het tweede is, ik denk dat uh, als je kijkt op lange termijn... dat wij voor offshore wind, dus wind op zee... Ja. dat is nu nog veel te duur. Maar we hebben in Nederland een aantal kwaliteiten die ook gebaseerd zijn... denk maar op de oude olie- en gaswinningindustrie in de Noordzee... dat wij best goed kunnen worden om uh, windparken op zee te bouwen. Mm -hmm. He, je mag best dan onderdelen uit China invoeren... Precies, maar het maar gaat wij... om de fundatie, het gaat om het onderhoud, het plaatsen... het runnen van die dingen... Ja. Ja, dus ik denk dat we daar goed in kunnen worden. Dus we moeten inzetten op technologische vernieuwing... Mm -hmm. om die uh, windparken veel goedkoper te krijgen. Ja. Nou, of dat allemaal in... leidt tot 16 of 14 procent in 2020... Ja, dat is de vraag, ik denk ja. persoonlijk dat, met mijn ervaring... alles duurt net wat langer dan je wil. Hm. Het is ook net wat complexer. Daar draait het ook niet om. Ja. Het gaat erom dat wij dus technologieën hebben... die duurzaam zijn en betaalbaar voor, uh, voor de mensen. Ja. En nu is het volgende: daar komt er straks een Siracord. Daar buigt iedereen zich over. De veel gehoorde kritiek op dit moment. Die lees ik als, als leek in kranten. Er zijn zo ontzettend veel ideeën. Er worden veel ideeën gegenereerd, maar er is geen. Leider, geen, geen club die daar de regie gaat voeren. En daarom is nu al gedoemd te mislukken. Is dat het, is dat het doemscenario wat geschetst wordt? Of is dat toch een beetje een nee, Ik denk dat onze nieuwe cerf uh, zitten, de heer Draaier, dat was heel goed aanvoelde. Hm. Want als je kijkt naar het energiebeleid in Nederland, is dat een paar keer van uh, Ja, is een beetje schaatsen geweest, van ja. links naar rechts. En dan was er weer wel subsidie en geen subsidie. En dat schiet uiteindelijk, als we kijken naar het percentage alter, alternatieve energie in Nederland, dat is eigenlijk relatief laag. Ja, dus, dus uiteindelijk zijn we niet zo succesvol geweest. Mm. En de theorie van dat Serre-akkoord is dat als je nou. Maar werkgevers, werknemers, milieubeweging, wetenschap. Iedereen die denkt dat hij echt een, daar heel serieus mee bezig is aan tafel zet. Dan werk je zo'n akkoord uit. En dat zou dan de basis voor de regering hmm. kunnen zijn om een niet wiebelbeleid beleid te voeren. Dus of voor een één-visiebeleid voor een aantal jaar. Maar heeft u daar vertrouwen in dat het breed gedragen wordt? Ja, maar heeft u er vertrouwen in dat gebeurt? Ja, dat probeert, ik hoe dat meer zie meer ik wel kapiteits. op 5 juli. Ja. dan moet het af zijn. <laughs> ik denk dat 4 juli een lange avond wordt voor een aantal mensen. <laughs> dat maar denk ik, je moet, ik ben optimistisch. Oké, okay. we gaan zo meteen verder praten over het energiebeleid. Hier kort over de kunst van het houden, want daar gaat het bij Inter over. Maar we gaan eerst terugblikken op het economisch nieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Weekoverzicht. De kogel is door de kerk. Eh, 6 miljard. Als we die doen en de cijfers verslechteren, eh, en daar ziet het wel naar uit... dan is, gaan we ervan uit dat de commissie ons meer tijd gaat eh, geven... Anders minister Dijsselbloem van Financiën. Minister Ascher roept de sociale partners op met briljante oplossingen te komen voor die nieuwe bezuinigingen. Terwijl ze daar juist veld tegen zijn. Ton Heerts van de FNV. Je kunt op een gegeven ogenblik ook te veel bezuinigen. En eigenlijk bezuinigt het kabinet eh, ook met deze aankondiging de Nederlandse economie gewoon kapot. Ja, vandaag is al gezegd door een topman van, het, van, de, van de vakbonden... 6 miljard bezuinig is einde sociaal akkoord, u hoort het in het nieuws. Maar wat er ook wordt besloten, volgens oud-minister van Financiën... en nu bestuursvoorzitter van ABN Ambro Bank, Gert Zalm... komt het besluit sowieso te laat, want... Je moet eerst besluitvorming in de ministerraad hebben... dan moet je een wetsontwerp maken, dan moet er ook naar de Raad van State... en dan krijg je een hele behandelingsprocedure. Dus je, je beperkt je in je mogelijkheden door een later besluit. En intussen blijkt de coalitie het ook niet eens te kunnen worden over... We zeiden het al, de windmolens. Moeten ze nu komen of toch later? Volgens Planbureau voor de Leefomgeving is het kabinet ook met die vraag te laat. Het heeft te maken met vergunningen, procedures, met aanbestedingen... met het organiseren van uh, financieringsvormen... Als je in 2020 alles uh, wil hebben gerealiseerd, moet je nu ieder jaar zoveel windmolens neerzetten als er in Flevoland al staan. Maar gelukkig is er koninklijke steun in dit uh, geval, want in een open brief pleit prins Carlos de Bourbon de Parme zelf voor een lange termijnvisie. En die brief werd ondertekend onder meer Imtech Philips en Bam. Als het elke twee drie jaar verandert van beleid, ja, dat is dan uh, moeilijk om dan investeringen te doen die over tien of twintig of dertig jaar teruggediend moeten worden. Ja, we zeiden het 5 juli, dan moet dat definitief akkoord er liggen. En dag na die 6 miljard trouwens kwam het CBS met een heel ander cijfer. Dat van de werkeloosheid opnieuw gestegen. Maar de statistici uit Den Haag weten er toch ook een positieve draai aan te geven. Wat uh, wij wel zien is dat de afgelopen drie maanden... de jeugdwerkloosheid niet meer uh, oploopt. Die blijft redelijk stabiel, zo rond de 16 procent. Dus dat is toch een, uh, ja, een, een zonnestraaltje. Ja, zo'n positieve draai, dat moeten we vaker hebben... vindt CNV-topman Jaap Smit... Uh, in plaats van steeds panisch op cijfers te reageren, het is alsof we elke tien minuten een thermometer in ons gat steken en zeggen: Oh, de koorts is nog niet weg. Dus laat ik zeggen: We kunnen elkaar ook voortdurend de put in praten, door te zeggen: het, het is nog niet over. Nee, het is inderdaad nog niet over. Nee. De ZZP wordt in elk geval onwel van het nieuwe belastingstelsel van de commissie Dijkhuizen. Vooral omdat de zelfstandige aftrek vervalt. Stichting ZZP Nederland. Mijn naam voor de ZZP is die in de lage inkomensgroepen zitten. Dat zijn er toch 12 van, de 760.000. Ja, die moeten eh, tussen de 2700 en 3500 euro inleveren. Nou, dat betekent dat je gewoon een lage inkomen hebt... die mensen gewoon lineaire weer terug nu... Hè, stuur naar de bijstand. Maar ook minister je beseft dat er iets moet worden gedaan... aan de werkloosheid En daar heeft hij 600 miljoen euro voor over. En hij zet zelfs de op. Op een keer voor een terugkeer van de FUTregeling. En dat is een slecht plan, zegt een arbeidseconoom. Dus als de ouderen eerder moeten stoppen met werken, dan neemt het arbeidsaanbod af en het totale hoeveelheid banen in de economie ook. Dus uiteindelijk produceren er gewoon min minder met z'n allen. En het enige wat gebeurt is dat het BBP omlaag gaat en met de jeugdwerkeloosheid uh, gebeurt helemaal niks. Nee, nou die VUT kennen ze niet in Amerika. Ben Bernanke gaat dan ook niet met fut. Hij bouwt zijn werk bij de Federal Reserve in Amerika gewoon af. Grote baas van de Fed. Net zoals een steunmaatregel voor de Amerikaanse economie. Want ook die bouwt hij af. En daarbij verklaart hij, het is eigenlijk net als het besturen van een auto. To use the analogy of driving an automobile, any slowing in the pace of purchases will be akin to letting up a bit on the gas pedal as the car picks up speed, not to beginning to apply the brakes. Dus je gaat het aantal investeringen verminderen... alsof je het gaspedaal loslaat op het moment dat de auto wat snelheid krijgt. Maar we trappen niet op de rem. Nou, in ieder geval, dat was een heldere verklaring. En toch doken de beurzen na de aankondiging wereldwijd in het knalrood. Ben bedenkt, zeggen we dan. Tot slot. Ja, too Sexy voor de catwalk. Maar het illustre modeduo Dolce Gabbana... is even vergeten om belasting te betalen. Dat is onhandig. En nu moeten de twee Italiaanse ontwerpers de bak in. Wegens belastingontduiking. Dat betekent dat u het voorlopig moet doen met tweedehandjes. Weekoverzicht, weekoverzicht. In de studio praat ik verder met Geert van Haast, de CEO van Imtech. En aan tafel Jeroen van der Veer, de voormalige CEO van Shell. Ja heren, we hoorden het in het weekoverzicht, we hebben het er net al even over gehad, over dat energieakkoord. Uh, ik noemde ook in de ene adem, met meneer van Naast, uh, uh, Intech ondertekende de open brief. Waarom? Nou, ik denk dat wij geloven in, uh, in nieuw energiemanagement en nieuwe vormen van energie. Ja. En uh, dat is ook een van de speerpunten waarmee we ons onderscheiden in de markt. En het is vandaar ook helemaal geen verrassing dat wij deze brief mede ondertekenen. En ondersteunt u de visie die Van der Veer net gaf? Wij zijn heel goed in, een bepaalde, ja, toch in, het, in, het, in het bouwen van windparken, in het, in het aanleggen, in het, niet in misschien het maken van de onderdelen, maar wel het operationaliseren, het, het turnkey aanbieden en exploiteren. Absoluut, en daar zijn wij ook bij betrokken. En ik denk dat we dat gewoon moeten doen, ophouden erover te praten en gewoon en, uitvoeren. Ja. Alleen we zijn nu al te laat. Ja, maar ja, goed, we zullen toch nu moeten beginnen. Beter laat dan nooit, zou ik zeggen. Hm. Waarom heeft Shell niet ondertekend, meneer Van der Veer? Geen idee, want. Uh, <laughs> ja, ja, ook wel we een maand ik... geleden gestopt ja. natuurlijk, als eh, commissaris. Ja. Ja. Nee, maar hadden ze dat niet moeten doen? In alle eerlijkheid? Nee, en... ik vind dat moeten de huidige mensen afwegen. Ja? Ja, daar moet je niet, er, mee, niet meer er mee, gezeten, mee bemoeien. Als jullie er gezeten had? Mag nee, even, dat vind even, ach, ik ook, nee, ook niet. Nee, nee. Oké. Okay, okay. Ja, dat advies dus hè, om uh, al die windmolens. Uh, voor 6 miljard wordt er uh, wordt geïnvesteerd. Uh, over vijf jaar plaatsen. In plaats van zo snel maar Door de lage stroomprijs verdienen ze zich niet snel genoeg terug economisch gezien zou ze zeggen, heb je daar helemaal niks aan? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat je best uh, kunt inzetten... en kunt investeren in nieuwe energievormen. Hm. En het zal hiermee uh, net zo zijn als met andere technologieën... dat naarmate je het meer doet... Ja. Uh, word je uh, intelligenter, word je slimmer, ga je er efficiënter mee om. En wat wel eens wordt vergeten, de, heel vaak als het gaat om windparken op zee. Hm. dan uh, wordt ook de kosten van de infrastructuur. om bijvoorbeeld de energie aan land te brengen, wordt meegerekend in de kostprijs. Ja. Terwijl dat hier op het land eigenlijk gratis en voor niks gebeurt. Dus hm. ik denk ook dat het voor een klein deel. een beetje appels en peren aan het, uh, aan het vergelijken is. Ja, zeker ja maar het gevaar is dus. Hm. als je bij de huidige technologie. heel veel van neerzet op zee. Ja. Ja, dat kan je vergelijken. Er zijn verschillende schattingen. Maar neem dan precies het vergelijk met 160 dollar per barrel. Dat is ja. echt vrij ja, voor. Ja. Dus ja. dat is te duur. Dus je moet wel, je moet wel bouwen. Maar je bouwt om snel te leren. Dus je bouwt er niet zoveel. Maar dat je dus maximaal leert. om in feite de volgende generatie. Ja. Naar voren te halen, die je dan een stuk goedkoper kan bouwen. En dat herhaal je een aantal keren, zodat je alsmaar blijft leren en doen. en daar ook specialistische, waarschijnlijk industrieën voor ontwikkelt. en dan kunnen de Imtex, die kunnen daar ook een grote rol in spelen. Ja. totdat je het echt commercieel hebt. Precies. En dan kan het heel hard lopen. Zo, een heel goed advies zijn geweest, denk ik, aan de directie van de Nederlandse Spoorweg... om uh, niet met uh, Ansaldo Breda in zee te gaan. Maar eerst eens kijken naar iemand die zo'n <lacht> trein al bouwde. Misschien wordt u nog opgeroepen bij de parlementaire enquêtecommissie om deze wijze les te brengen. Dat zou, wel, dat zou wel mooi zijn, denk ik. Nee, maar in ieder geval dat klimaatprobleem. Want het is over sustainability gesproken. We zeggen altijd de aarde is, uh, is niet voldoende. We uh, moet eigenlijk drie aardes hebben om iedereen in zijn energiebehoefte te voorzien. Uh, u bent nog steeds bezig, meneer Van der Veer. Uh, de Global Agenda Council bij het World Economic Forum. Dat ziet u voor of daar? Bent u, bent u onderdeel van? Ja, de World Economic Forum, dat is die, dat, uh, dat illustre gezelschap wat tussen in januari daar in de kou bij elkaar komt. Ja, en dan aan Roland en een aantal mensen. Nee Dan heb je de hele. In feite zijn de onderwerpen die worden opgedeeld, om zomaar te zeggen, in ja. Global Agenda Councils. Mhm. Ja, ik vind het ook een verschrikkelijke jargon. Maar ik doe daar, dat heet dan de lange termijn energie- architectuur Die zit ik dan voor. Dus we proberen na te denken. En niet zozeer over nou volgend jaar extra windmolens in Nederland op zee moeten. Maar hoe zouden we de wereldenergie de situatie in 2050 eruit kunnen zien. En dan moet je ook met factoren als dat er veel meer mensen in steden wonen. Ja. Maar dat is dan niet een academische exercitie. Want je probeert dan ook al na te denken. Wat moeten we eigenlijk dan de komende jaren nu al in gang zetten. Zodat we in 2050 goed voor staan. Ja. En dan zien we in de praktijk. Hè, dat is nu prachtig mooi eh, met het onderhavige energieakkoord. Waarvan heel veel kritikers zeggen. We zijn echt te laat. De regering die neemt niet adequate beslissingen. Deelt u die mening? Zijn we niet, hobbelen we niet ongelooflijk achter de feiten aan als Nederland? Ja, we maar dat, is een, dat is een voortrekkersrol. Dat hadden? Dat is een specifieke discussie die in feite komt door die 16%. Procent. Als je dat ja. per se moet halen. dan bouw je nu te veel te dure dingen. Mm -hmm. Het gaat er dus in mijn ogen om dat je dus alternatieve energie krijgt. die op hun eigen benen. Met geen subsidie, of misschien heel weinig subsidie in ja. het begin... Uh, kan concurreren. Ja. Dus het gaat juist om de echte vernieuwing, de echte innovatie... waar mensen iets aan hebben. hebben en of die... dat dan 16% ja. wordt in 2020 of, of 2024, vind ik minder uit. belangrijk. Okay. Deelt u de mening? Ben ik mee eens. Ik denk dat uh, je, je zult niet leren als je er gewoon niet mee begint. En, en nu hebben we in feite stilstand en ja. uh, dat schiet helemaal niet op. En waarom dan niet uh, uh, gewoon niet wachten op wat er besloten wordt en zelf aan de gang? Met een consortium van bedrijven die ook een brief ondertekenen. Ja, ik, ik zou dat uh, prima vinden. Het lijkt me een uitstekend initiatief. Ja? ja? Maar het gebeurt niet. Nou ja, ik, ik denk dat. Uh, uh... Het primaat als het gaat om het geven van richting... en het mm -hmm. uitzetten van de lange termijnstrategie... ligt naar mijn idee toch ook wel bij de overheid en bij de politiek. Daar ja. moeten op een gegeven moment duidelijke signalen vandaan komen. En het bedrijfsleven kan daarop uh, anticiperen. Het is toch niet echt de VOC-mentaliteit? Die begonnen vanzelf, hè? Um, ja, nou ja. <lacht> zijn we niet kwijt? Nou, dat weet ik niet. <lacht> Ik zit een beetje te plagen. Mag wel? Hè? Nou, nee, ja, goed. Maar ik ben de laatste tijd ook wat druk geweest met wat andere zaken. Ja, dat begrijp ik. ja. Het <laughs> zijn even andere dingen die. Maar ja, het bedrijf gaat wel door. Dat is precies wat van de Veerder straks. Zei. Nou, dat is ongelooflijk. Je kan wel de rommel opruimen. Uh, dat is ongelooflijk. En, en uh, kijk, uh, je kunt van alles en nog wat uh, onderzoeken. Maar bij Imtech werken bijna 30.000 mensen. En daar gaat een hoop geld om uh, elke week. En hmm. die mensen willen ook weer weten hoe het verder gaat. En dat willen onze klanten ook weten. Ja, ja precies. Heren, we gaan even naar de column. En die komt vandaag van de hand van Ronnie Overgoor, de oprichter van online TV-kanaal voor ondernemers. Ditches TV. Gezien de bezuinigingen bij de publieke omroepen... zal men op zoek moeten gaan naar nieuwe verdienmodellen. De publieke omroepen komen daarom met een plusvariant van uitzending gemist. Zo meldde bestuurder Sula Rijksman van de Nederlands Publieke Omroep. Het gaat om programma's waarvoor de publieke omroep... geen geld heeft voor de rechten erop. Er zal een kostengeoriënteerd tarief worden gevraagd... voor de plusvariant. Een zuivere publieke omroep moet niet werken met verdienmodellen. Ze krijgt geld van ons, de belastingbetaler, om televisie te maken. Niks verdienmodel. Publiek geld besteden voor media. That's it. Een in mijn ogen overigens volledig verouderd systeem. Media hoeft niet meer te worden gesubsidieerd. Het model stamt uit de vorige eeuw. En het gejank over het grote algemeen belang voor de samenleving van de publieke omroep... Onzin. WNL en Pound zijn gewoon geïnitieerd door een commercieel bedrijf genaamd De Telegraaf... die heel slim het systeem misbruikt van binnenuit. Niks algemeen belang. Distributie van media is volledig gedemocratiseerd en het kanaal heet internet. Werkelijk iedere belangengroep, religieuze club of politieke vereniging... kan zijn eigen tv-kanaal starten als daar bestaansrecht en een algemeen belang voor is. Beste Shula. Of je gaat gewoon meedoen met het commerciële spel in het hedendaagse mediaspeelveld maar dan nog geen slap compromis als kostengeoriënteerde tarieven, maar gewoon dikke commerciële tarieven, of je denkt nog een keer na voordat je zoiets verzint als een betaald uitzending gemist. Mijn advies: accepteer de realiteit, herdefinieer de rol van de publieke omroep volledig op een manier die wel toekomstbestendig is als die er al is, en laat de verdienmodellen over aan partijen die daar goed in zijn, zoals YouTube. Videodienst Netflix, die einde dit jaar naar Nederland komt... en op basis van kijkgedrag mijn perfecte tv-aanbod serveert. Of HBO, met fantastische buitenlandse series... die ik eerder kan zien dan dat jij een verdienmodel kunt verzinnen. En naast die grote jongens zullen er de komende jaren... tienduizenden internet-televisie-initiatieven bijkomen... van groot naar klein die ruimschoots de taken van de publieke omroep zullen gaan invullen. Zonder overheidssubsidie. Maak je daarover maar geen zorgen. Ik wens je alle succes. En dat zei Ronny Overgoor in zijn column. Hij is columnist, dus hij mag ook op de publieke omroep alles zeggen. U kunt de column terugluisteren op onze website trossinbedrijf.nl. En het gaat hier over ondernemen. Dus ja, dat moeten we toch eventjes over hebben met uh, Gerrit van der Aas. Die is uh, CEO van Integ in Roel van de Veer. Voormalig CEO van Shell. Een publieke omroep hoort geen verdienmodellen nodig te hebben. Eens volgens mij. Of in ieder geval niet een subsidie? Nou ja, ik denk dat het bijna niet kan uh, zonder subsidie. Mm. Uh, dan zou het... Uh... Denk ik Snel afgelopen zijn. En uh, ja, ik zie wel degelijk een rol voor de publieke omroep. Of het dan allemaal zo uitbundig moet en dat er zoveel geld aan besteed moet worden, dat is dan denk ik een volgende discussie. Maar ik zie zeker wel een rol voor de publieke omroep. Uh, ook vanuit het oogpunt van onafhankelijkheid. Um, ja, Dus ik zou daar wel in principe voor zijn. Ja, maar... maar die uitbundigheid is wel een beetje weg. Als je 300 miljoen wegschrapt uit deze, deze sector... dan is het klaar met de uitbundigheid. Ik weet niet dat wat u nog onderwijs. over heeft. 300 miljoen op een heel groot bedrag is, valt misschien de reuze mee. Maar dat weet ik niet. Ik op, het, op het totale budget, en dat weet ik ook niet precies. Het is een derde, dus een 1 miljard is het, is het totaalbudget. Dus ja, dat is dan fors. Dan is het Geld, Ja, Dat is ja. waar, meneer van der Veer? De heer, ik weet hier niet zoveel van, maar waar ik zelf aan denk... ik vind het heel belangrijk dat je in een land... Zo goed mogelijke kwalitatieve nieuwsvoorziening hebt. Mm -hmm. Nou, objectieve nieuwsvoorziening zou wel niet bestaan, maar dat je iemand hebt die je dus ook de ene kant wil laten spreken, en de andere kant. Ja, dat, dat zit toch heel dicht bij de taak van de publieke omroep. Ja. En dat moet je gewoon een goede kwaliteit hebben. Mm -hmm. Nou, en dat moet gewoon links of rechts op betaald worden... of er nou subsidie is, of dat je met allemaal spotjes voeren en na het eten... en in hoeverre de publieke omroep allerlei series moet maken... waar we dan hè, in onze vrije tijd naar willen kijken... daar kan je best een vraagteken bij zetten. Mm -hmm. Maar het gaat mij echt om die goede nieuwsvoorziening. Precies, Laten het we, dus we moet op kwaliteit gaan, uh, ja. gaan afgerekend worden. Niet, ja. op, uh, niet op kwantiteit bijvoorbeeld, of op, op kijkers ik denk dat goede nieuwsvoorziening speelt natuurlijk ook... kijkers ja. of luisteraars ja. ook nog een rol. Ja. Maar je kan ook onderzoeken wie daarnaar luistert. Hm. Ik denk dat de meeste mensen... willen echt wel goede, kwalitatieve nieuwsvoorzieningen. Ja, en dat is de functie van het publiek. Het ja. moet zo breed mogelijk zijn. Ja. Voor iedereen in principe. Eer, we gaan uh, terug naar waar we, waar we hiervoor zijn, uh, onder meer. Op deze aarde, wou ik bijna zeggen, meneer Van Aas, want dat geldt wel voor u, met de reconstructie van het, van het hele fraudeverhaal bij, uh, bij Imtech. We hebben de laatste tijd veel uh, fraudegevallen zien. Bij uh, in de vastgoedtak, uh, SNS-Riaal, DSB-bank, Vestia. En nu uh, ook in uw bedrijf: wanbeleid, fraude, falend toezicht. Um, hoe komt dat? We hebben het er net al even kort over gehad. Die ongebreidelde goed nieuwscultuur waar u net over repte, die heerste bij, dit, bij het vorige bestuur. Uh, er is ook geschreven in kranten, kom ik het woord angstcultuur tegen. Het was eigenlijk niet vee om te zeggen... nou, het gaat misschien niet helemaal goed. Nee, is, dat het, is dat de fout van uh, uh, uh, de raad van commissarissen... van een bestuur of van het bedrijf intrinsiek zelf... Nou, ik denk dat het uh, een beetje van alles is. Uh, maar met name vanuit uh, de Raad van Bestuur. Kijk, je zult ten alle tijden uh, toch um, ja, uh, kritisch moeten blijven. En uh, je hoeft niet uh, voortdurend aan zelfkastijding te doen. En als er goed nieuws is, mag je dat best naar buiten brengen. Ja. Dat hoort ook bij je taak uh, als Raad van Bestuur. Maar je zult in alle tijden kritisch moeten blijven kijken... en jezelf ook de vragen stellen van en hoe kan dit nu allemaal? En hoe werkt dit dan? En ook als dingen goed gaan... Kijk, dat, dat is heel natuurlijk ook. Als dingen niet goed gaan, dan wil altijd iedereen precies weten hoe het dan zit. Uh, dat is ook volstrekt normaal. Ja. Maar ook als het dan uh, goed gaat... En, en dan zou je diezelfde vraag moeten stellen. Je zou ook de vraag moeten stellen... en wat wij hebben gehad in Duitsland... waar het dan uitbundig goed ging een aantal jaren... van hoe kan dat nou? Zeker als dat dan tegen de trend ingaat ja. van wat gebruikelijk is in de markt. Ja. Had het uw ogen geopend? Meneer Van der Veer, hoe bestuurde u? Nou, ik, denk, ik zit ook te denken aan. Uh, wat is nou de taak van commissarissen? Ja. Nou, dat is niet wat kan je doen, wat behoor je te doen? Mm -hmm. Nou, ik denk het eerste is beseffen: en zeker commissaris, al zit je bij een, laat ik zeggen, goed en degelijk bedrijf. Mm -hmm. ook bij een goed en degelijk bedrijf kan fraude of onregelmatigheden kunnen voorkomen. Ja. Nou, het tweede is, dat is heel belangrijk... wat is, dat heet in het Engels een prachtige kree, de toon of the top. Yep, de top. De toon from the top. Dus hè, wat, welke toonzetting zit er in het bedrijf? Mm. Nou, dan hebben ze alle bedrijven, we hebben business principles en hè, dat... Maar er zit natuurlijk toch veel meer. Want ah, hoe draag je dat dan uit? Dan zeg je, is dan, als je natuurlijk als directeur zegt, maar daar kan je als commissaris op toezien. Als er iets onregelmatigs gebeurt bij ons bedrijf. dan verwacht ik dat je nou, of een anonieme brief schrijft. of we hebben een klachtenlijn. of ja. we hebben allerlei andere procedures. Even ja, een meld, meldproces. Ja, en ja. dat het ook hè, niet zegt van ik doe een oogje dicht. Nee, laat maar weten. En mijn ervaring is ook dat vaak anonieme brieven, sommige kloppen gewoon niet. Er zijn mensen met iets anders bezig. Maar een bepaald percentage klopt wel degelijk. En dan moet je erop zitten. Nou, als commissaris kan je nog veel meer doen. Je, kan, uh, je hebt vaak bij bedrijven een interne accountantsdienst. Mm -hmm. Daar kan je mee praten. Kijken of alles aan de beurt komt. Ook de goedlopende stukken. Je hebt de externe accountant. Als je toch denkt... Ja, misschien is er wel ergens een juichend verhaal dat u het net over... dat gaat alles maar goed. Nou, misschien moet je daar toch ook eens een keer een bezoek brengen... om te begrijpen hoe kan dat nou dat ze het alles maar beter doen dan de concurrenten. Ja, ja, Want die concurrenten ja, ja. zijn ook niet zo dom. Ja. Dus je kan een bezoek brengen, je kan de manager daarvan laten komen... je kan aan de audit committee zeggen, kijk jullie nog eens... Ja. nou, ik kan nog wel een tijdje doorgaan. Ik is, kan dus heel veel je doen. Ik kan heel veel zien en heel ja. veel doen. En dat is, denk ik, meneer Van Aast, allemaal gebeurd. Deels wel. Uh, wij hadden overigens geen interne accountantsdienst. Dus een van de zaken die de heer Van der Veer aangeeft... als zaken waarmee je dan op zou kunnen terugvallen... die hadden wij niet. We hebben hem nu wel. Dat is ja. een van de maatregelen die we hebben ingevoerd. Ja, er is natuurlijk ook heel veel gebeurd. En het is natuurlijk ook niet zo dat er helemaal geen vragen zijn gesteld. Het, het aspect van werkkapitaal was een, een hot topic bij Imtech. Daar zijn natuurlijk ook terdegen wel vragen over gesteld. Maar wellicht toch niet voldoende. En wellicht is het toch onvoldoende dan ook doorgepakt. Ja, als u nou geen interne accountant heeft, of een uh, uh, interne controledienst, en wel een externe, heeft die externe ook zitten suffen. Ja, ja en nee. Uh, kijk, het is zo dat je, je tegen fraude helpt niks. En, en uh, net zoals het management in feite ja. fabels is verteld... is dat ook verteld aan de accountant. Ja, maar die moet dit... toch altijd een beetje meer oog hebben... voor dit soort dingen ja, dan, dan, en, dan een ander, hè? En dat heeft hij ook. En in dit geval krijgt de accountant ook de credits... dat hij uh, degene is geweest die deze fraude ook op het spoor is gekomen. Ja, ja. En daar is ook eerder over bericht. Dus in ons geval was het zo dat de externe accountant aan hm. de bel heeft getrokken. Hoe lang duurde die fraude al? Dat gaat al terug over een aantal jaren. Ja, precies. En toen heeft de accountant het niet gezien. Toen heeft hij het niet gezien. Ja. De heel ironisch uh, is altijd dat in Polen, bij dat breadpark... wat er nooit zal gaan komen, daar was een van de attracties... het Zwarte Gat. Heeft u dat ook met ironie <lacht> opgeschreven? Ja, zo, het is een fantastische ironie, ja. Ik, ja. Uh, het is het een beetje, ja. Dus, uh. ja Oké, okay. We moeten uit het Zwarte Gat gaan klimmen, dat zou u dan zeggen. De centen komen terug. Uh, een van de dingen die, uh, die belangrijk zijn in het hele dossier... is ook de zaken die u aangespannen heeft... tegen de voormalige Duitse top van, uh, van, uh, van Inter GmbH... Uh, de officier van justitie heeft gezegd dat er is aangifte gedaan door Imtech, maar we besluiten om geen, geen verdere vervolging in te stellen, want we vinden geen rechtvaardigingen voor, uh, of geen concrete aanwijzingen voor fraudeleuze handelingen. Dat is een slag in het gezicht. Ja, ik heb het vanmorgen ook gelezen in de krant. Dus dat is het enige wat ik ervan weet. En het lijkt me niet verstandig om hier het openbaar ministerie in Duitsland te gaan bekritiseren. Ja. Dus ik zal me de maandag eens overbuigen wat daar nu allemaal van mee aan de hand is. Want dit is over centen terugkrijgen toch wel een vrij belangrijk issue? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat je hebt aan de ene kant de strafzaken en aan de andere kant civielrechtelijk wat ja. je kunt doen. Dus dat zijn in principe twee gescheiden trajecten. Ja, precies. Dit was het strafrechtelijke en het, ja. het civiele, dat draait gewoon nog. Zo is het. U heeft het. ook in München heeft u een zaak aangespannen. Zo is het. En ook. Ook in Warschau hebben we dat gedaan. Ja, u bent gewoon overal even van het jagen op de heren. Zijn ze nog, Is er, denkt u dat er kans bestaat dat het geld terug gaat komen? Nou, kijk, wij zullen wellicht geld kunnen terughalen via verzekeringen. Ironisch ja. genoeg zijn we verzekerd tegen fraude. En we hebben natuurlijk ook een aantal andere uh, verzekeringen. We hebben natuurlijk een beroep gedaan op voormalige bestuurders om hun bonussen terug ja. te storten. Ja, hebben ze dat keurig gedaan? Uh, nee, niet dat ik weet op dit moment. Mm. Um, en... Uh, ja, voor de rest, uh, of we dan van deze lieden nog geld terugkrijgen... Uh, ja. dat zullen we dan gaan meemaken. Ja. Even over die bonus. salaris, meneer Van der Vier, daar bent u ook nog wel eens over uh, in, de, in de clash geweest met het met bedrijf. Uh, hoe ziet u dat? Als, je zo, als er onder jouw vleugels als CEO en CFO uh, zo'n grootscheepse fraude ontstaat... en dan word je gevraagd, betaal je bonus terug? Wat hadden ze moeten doen? Of zegt u van nee, het is... Uh, Uijgeving ja, blijft gegeven. Ik denk dat je gewoon naar voren moet kijken. Dus je, de meeste bedrijven hebben dus nu clausules gemaakt. Hm. Dat als in feite de bonus is uitgekeerd op informatie die later niet blijkt te kloppen, ja. dat je die bonussen kan terughalen. En dat, is, ja, dan, dat artikel moet je hebben. En dan kan je dus als, of het algemeen, is remuneratiecommissie, maar dat wordt dat advies dan overgenomen door de Raad van Commissarissen. Dan kan je dat terughalen. Hm. Het vervelende is als je die clausules niet had, Ja, ja dan, dan, dan zit je in een lastig mijnenveld. Dan moet je eigenlijk van gaan. Ja, Dan zit je een beetje op het eergevoel van die bestuurders. Die dan. Die ja, ja. zeggen: Ja, we wisten het niet. Ja, en dan zegt de raad van Commissarissen, Ja, maar jullie zaten er toen toch wel. Dan zit je in een lastig pakket. Dan worden ze wel een beetje uitgelachen. Ook als ze op de golfclub komen tussen hun voormalige vriendjes. Ja, dat, dat, Werkt het dat, hoe dat, dat het, weet het? ik niet. Ik denk, ik denk dat. Uh, ja, je, ik denk dat meneer Van Aalst het heel goed zei. Je hebt natuurlijk een criminele kant. Je hebt een ja. civiele kant. Je moet wel realiseren dat die mensen, hè, die dus nou zijn moeten afgetreden, in het ja. algemeen, zal, hè, die zullen niet makkelijk weer aan de bak komen. Nee, nee, dat zit er dik in. Eh, nog even naar iets anders, meneer Van Aalst. Er eh, dus komende vrijdag een aan de aanbehoudsvergadering. Dan wordt die claimemissie voorgesteld. U wil een klem uh, uh, aandelen doen, 500 miljoen euro. ABN Bank heeft al gezegd, dat is veel te weinig. Een van de, van de analisten die zich daarmee bezighouden. Je moet een miljard van anders kan je niet verder. Ja, wij denken van niet. Wij hebben uh, inderdaad vragen wij aanstaande vrijdag toestemming aan onze aandeelhouders... om ja, die missie van 500 miljoen uh, ja. in de markt te zetten. Ja. En uh, wij denken dat dat uh, uh, afdoende is. En uh, ja, dat staat op de agenda. En uh, ik ga ervan uit dat, ze, dat onze aandeelhouders ons zullen steunen. Daarmee kan u de, de kredieten herfinancieren. Daarmee kunt u, uh, want ik neem aan dat u met de bank in gesprek bent... en het hele werkkapitaal normaliseren. Ja, nou kijk, we hebben natuurlijk uh, voordat de jaarrekening uh, gepubliceerd werd... hebben we natuurlijk uitgebreid gekeken naar businessmodellen... Ja. Uh, naar alle voorspellingen die er zijn, samen ook met de banken... en daar ook met de nodige uh, reserve en, en veiligheidsmarges ja. natuurlijk naar gekeken. En daar zijn de banken mee akkoord gegaan. Er is een akkoord met de banken. Uh, dat staat ook uitgebreid in ons jaarverslag. Dus wij gaan ervan uit dat dat uh, afdoende moet zijn. Oké. Okay. Meneer Van der nog even naar u. Uh, commissaris, want u bent het bij een paar hele grote bedrijven. Uh, wat is de aantrekkingskracht? Want je hoort meteen als dit soort dingen gebeuren. dan is de imago, de reputatieschade is groot als het fout gaat. En je bent toch commissaris. Dat hebben we bij alle woningcorporaties gezien. Uh, hypotheekbanken, weet ik veel. Is het niet een beetje eng? Ja, ik denk dat. Uh... Een van mijn standaard is dat bij mooi, mooi weer kan iedereen commissaris zijn. Ja. Maar dan gaat alle lof naar de directie. En bij slecht weer <laughs> kan je het als commissaris alleen maar fout doen. Ja. En dan toch Dus je moet een keer krijg je ik commissaris blijven. Ja. Ja, ik denk toch, ja, ik denk toch dat er, het, het is een mooie manier is om je, je ervaring te gebruiken mm. uit het verleden. Maar je moet realiseren dat je niet meer uh, op de voorgrond staat. Je bent ja. niet meer het gezicht van het bedrijf. En het kan toch ook heel dankbaar zijn. En vaak ook, misschien wel, hè, om proberen mee te helpen fraudes te voorkomen. Of als het in een bedrijf zou zitten, dat ze korter duren. En je kan, uh, ja, ik weet ook wel uit eigen ervaring... dat je natuurlijk een belangrijke gesprekspartner kan zijn voor de directie. Ja, ja, en dat kan heel goed voelen. Duidelijk. We gaan naar de uh, managementboeken, want daar gaat het hier onder meer, denk ik, over, als ik uh, Micha goed begrepen heb. Micha Blok is eindredacteur van Tosin Bedrijf en bekijkt elke week drie nieuw verschenen managementboeken. En we doen het als een, een soort uh, uh, elevator pitch. Ze kijkt op de achterflap of de binnenflap en spreekt dat aan. Dan leidt dat tot het lezen van het boek. Zo niet, dan heeft de auteur zijn best niet gedaan en dan komt hij er gewoon niet. Zo gaat dat keihard zijn wij tegen de wereld van auteurs van managementboeken. Drie zijn het er. Misha. Drie zijn het er. De eerste wil jij zakelijk aantrekkelijk zijn? Kies dan voor verleiding. Staat op de achterflap van het boek Verleid de klant van Rob Snoeijen en Danielle de Jonge. Nou, ik werd even verleid om er doorheen te bladeren. Mm -hmm. Ik sloeg het boek open bij het positieve woordenalfabet. De A is wat attent, aantrekkelijk. En ik voeg daar helaas zelf aan toe de A van afvallend. Dat is dan wel weer jammer. Het is een soort 50 tinten grijs, maar dan voor de manager Dat heb ik al. En dan. Creëer zelf je ideale baan van Karen Romme. Een boek voor iedereen die overweegt ondernemer te worden. Op de achterflap staat dat dit boek je gaat helpen nadenken over waar jouw kansen liggen... en wat voor bedrijf het beste bij jou past. Nou, Ik denk dan, als je als beginnende ondernemer al naar een managementboek moet schrijpen... om erachter te komen wat voor soort bedrijf je moet gaan starten... dan zie ik je toekomst een beetje somber in gekozen voor hashtag veel, omgaan met kritiek op internet. Op de achterflap, met de opkomst van internet en sociale media... klinkt het klagen van kritische klanten steeds luider. Wat moet je doen als je publiekelijk aan de schandpaal wordt genageld? Ronald van der Aard, gespecialiseerd in online reputatiemanagement... vertelt het ons. Uh -huh. Nou, ja, Allereerst, waarom klagen we zoveel op internet? Mensen klagen als ze ontevreden zijn over een product of over een dienst. Um, en op internet klagen is gewoon heel makkelijk. Een tweet is zo de wereld ingeslingerd. Je vindt heel makkelijk medestanders samen klagen... Is leuker dan alleen dat is het. en ook ja. effectiever. En niet voorbeelden, of niet? Ja, nou de auteur die zegt: ken je klagers? Dan pas kun je goed op die online klachten reageren. Uh, en vergeet niet dat de meeste klagers verminderd toerekeningsvatbaar zijn. <laughs> ze zijn emotioneel, dat ze altijd, zijn gefrustreerd. Is, ja. is altijd prettig om te kunnen dus zeggen. Dus een redelijke Sorry. conversatie ja. is niet altijd mogelijk. Mm -hmm. De makkelijkste soort klager is de eenmalige klager, iemand die eigenlijk geen klager is, maar het bedrijf heeft het zo bond gemaakt dat hij wel moet gaan klagen. Heel makkelijk, snel reageren, meelevende reactie geven... goede informatie, passende oplossing. En je hebt er een fan voor het leven bij. Ja. Je moet dus niet zeggen, u bent totaal ontoerekeningsvatbaar. <laughs> dat is niet, niet te handig. Meneer van der Weer? Misha, als de meeste klagers verminderend... Wat is het? verminderd ontrekeningsvatbaar zijn. Dan zijn dus <laughs> de meeste Nederlanders, want wij klagen altijd... Dus verminderd toerekeningsvatbaar. Ja, dat zegt u. Heb je de heren nog eventjes door? Ja, ik heb ze eventjes door de twitter mangel gehaald. Ik heb even op Twitter gekeken hoe jullie online reputatie ervoor staat. Nou, laat ik met Jeroen van der Veer beginnen. Uh, vrij braaf over uzelf. Er wordt nauwelijks getwitterd. Uh, Jauwkje Brooijer zegt... Jeroen van der Veer is een beeldenberger. Daar nou ja, kunnen we niks tegen inbrengen denk ik. Uh, ja. Er wordt getwitterd... Jeroen van der Veer zegt dat er meer dan genoeg plannen zijn voor meer beta's. Maar over de bedrijven waar aan u verbonden was... of nog steeds verbonden bent... daarover wordt wel getwitterd natuurlijk. Nanny de Jager zegt... Wie gelooft nog in maatschappelijk verantwoord ondernemen van Shell? Nigeria, belastingontwijking, niet gedicht op duurzame energie... En, nou ja, en ook over Philips natuurlijk. De derde Philips spaarlamp in een paar maanden tijd gaat er alweer aan. Hashtag veel. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Ont volledig ontrekeningsvatbaar. Ja, precies. En, en uh, ja, Gerrit van der Aast over Imtech. Ja. Um, natuurlijk veel in het nieuws geweest de laatste tijd. Stocktrader 1982 twittert. Niet normaal wat er op dit moment met Imtech gebeurt. En dan moet die emissie, emissie nog komen. Voorlopig afblijven dus. En Hella Huuk, presentator van RTL Z, twittert: "Het onderzoek over de onregelmatigheden bij Imtech leest als een spannend jongensboek." Nou, tot zover de film. Dankjewel, Michiel Blok <laughs> met uh, het managementboek. Nog één keer, hoe heet het ook weer? Het hashtag, is hashtag veel. Uh, omgaan met kritiek op internet. Okay. Ronald van der Aert, een uitgave van Haystack. We hebben nog een klein minuutje. Aan het eind van de uitzending vraag ik altijd aan mijn gasten: wat is het belangrijkste wat je maandag gaat doen? Nou, meneer Van Haas, ik, ik denk dat, het, uh, dat ik weet wat het wordt. Heel goed kijken naar wat die Duitse officier van of justitie gezegd ja, heeft. Ja, dat ga ik tussendoor doen. Maar okay. ik zit de hele dag in Parijs waar ik uh, okay. op de uh, roadshow ben om uh, met investeerders te praten en uh, nieuwe investeerders. Ja, precies. Het geld is nodig. Meneer Van der Veer. Nou, allereerst wens ik meneer van Aalst heel veel succes. Want uh, dit is echt een hele grote kluif die hij heeft. Ja. En ik zie dat hij dat met grote nuchterheid aanpakt. En dat doet mij plezier om dat zo te horen. Maandag voor mij is maandagochtend de stukken lezen. Want er is uh, commissarisvergadering van Philips later die week. En in de namiddag, en de smiddags ook stukken lezen, want het zijn er altijd heel veel. En in de namiddag hebben we een vergadering van de Raad van Toezicht van het Openluchtmuseum bij Arnhem. Oké. Okay. En daar zit u ook nog. Uh, ja, die ja. moet ik ook nog voorzitten? God, ja. ook oh, voorzitter. Ja. Heeft u nog wel eens tijd om te slapen? Ja, vanavond heeft het helemaal niet meer. Maar... Ja, ik zei vroeger: als ik met pensioen ben, dan sta ik een kwartier later op. Dat is inmiddels alweer eraan gegaan. Ik sta weer op dezelfde tijd op. Zo gaat dat, zo is het leven. Heer, ik vind u uh, fijn dat u er was. Mooi dat u uh, deze kennis met ons deelde. sprak dus met Geert van de Aas, de van der Veer. Na het nieuws van twee uur kunt u gaan luisteren naar de autoshow van de Tros. Een stuk luchtiger. Uh, we gaan praten over de Citroën en luchtiger. Omdat we rijden met de nieuwe Jaguar F-Type. Dat gaat best hard. Samen thuis, samen Tros.